En uh, kijk je dan ook specifiek naar bepaalde dieren? Of, of uh, nou, een bepaalde route ik, uh, misschien? Nee, dus iedere keer een andere route. Ik, uh, ik ken de duinen toch wel op mijn duimpje. Ik ga gewoon kriskras uh, ja, iedere keer een andere route. Ja. En um, ja, er komen zeker heel veel... Er komen hele roedelsherten tegen inderdaad. Je ja. uh, <laughs> ja, geen probleem de... de... met de damherten en zo? Nee, nee. <laughs> Nee, Die zijn mooi om te be bekijken natuurlijk. Ik tel ze wel eens voor de lol. Zo, zo uh, tijdens, een, uh, uh, tijdens mijn lopen. En, en nou, ja, ik kom er soms wel eens echt uh, in de uh, veertig tegen. Ja. Oh, nou. ja. <laughs> je ik moet ga... er alleen geen aanvaring mee krijgen. Hè? Maar dat, ze blijven wel uit je buurt, neem ik ja, aan. ze zijn, uh, zijn schuurhoor. Schuur, kan... Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, daar ben ik niet bang voor. Het <laughs> rent wel door.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 Uh, qua joggen en wandelen en fietsen best wel sportief ben. Ja, ja, ja dat klinkt heel sportief. Ik draai niet mijn handen voor om op de fiets naar, uh, naar Amsterdam te gaan bijvoorbeeld, vanuit Standvoort. <laughs> Zo, één keer per jaar of vaker nee, bedoel je? Nee, wel vaker. Dat, uh... Zo, ja. Ja. Ja. dat zijn nogal wat kilometertjes. Heb je daar een speciale sportfiets en outfit voor of kan dat op een gewone fiets wel? Nee, we doe ik gewoon op een gewone fiets. Uh... Zo, nou, daar hou je wel van fietsen, ja.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 het is echt een markt met, met, met uh, ja, allemaal uh, koopjes, gezegd. Ja. ja, gek. Ja, leuk. Ja. En ben je ook vaak hier op de markt te vinden in Zandvoort? Wat hmm, wel mee. <laughs> Wat minder, ik, hè? Ik, ja, ja, ik werk meestal op woensdag. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja. ja. En wat doe je dan voor werk eigenlijk? Uh, ik werk uh, uh, voor een gezondheidsinstelling, voor zorgbeland. En uh, daar werk ik uh, als uh, ja, medewerkers als receptioniste.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 Bye. Dit is CFM Radio, het programma uit Laatste Uur en ik spreek met Arien Gude. En Arin, kan je vertellen of je ook, ben je ook gelovig opgevoed dan misschien? Ja, absoluut. Ik, ik had een moeder die, die, mij, die ons absoluut voorging daarin. Mm -hmm. En ook heel, ja, op een hele mooie manier, dat, dat zie je pas later vaak...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 Tot zover het interview met Arin de Gudde. Na de muziek gaan we verder met de Bijbelstudie over openbaringen. We are crying for a nation broken down. And we are gathered as a people crying out. Come and hear the prayer of a broken. heal oh us like only you can the